Op Aruba zijn vandaag 119 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Naar woensdag kwamen er al 92 besmettingen bij. De nieuwe besmettingen zijn vooral te linken aan twee nachtclubs en een sportschool. Op Aruba zijn nieuwe maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo zijn bars en nachtclubs voor zeker twee weken gesloten. En zijn mondkapjes verplicht in winkels, het openbaar vervoer op Aruba en in taxis. In Montfort heeft de politie gisteren een groot laboratorium ontdekt waar crystal meth werd gemaakt. Het drugslab was ondergebracht in zes geschakelde zeecontainers die verborgen waren onder een laag dijkverzwaringsklei. Op luchtfoto's en vanaf de openbare weg was er niets van te zien. Er zijn drie mensen aangehouden onder wie de eigenaar van het terrein... Sprinter Dylan Groenewegen heeft veel spijt van zijn actie hier gisteren in de Ronde van Polen. Doordat de wielrenner in de massa-sprint van zijn lijn afweek... reed landgenoot Fabio Jacobsen in de hekken en raakte zwaar gewond. Groenewegen zei bij de NOS geëmotioneerd dat hij het beste hoopt voor Jacobsen... die vanmiddag uit een kunstmatige coma is gehaald. Groenewegen wordt door zijn ploeg Jumbo-Visma voorlopig aan de kant gehouden... in afwachting van eventuele maatregelen van wielerunie UCI. Het weer, vanavond nog lang warm, minimaal vannacht rond 18 graden. Morgen geldt in delen van het land code oranje. De temperatuur kan oplopen tot 37 graden. Ook zondag en de dagen erna wordt het in grote delen van het land tropisch. Dan kan het 30 tot 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 you I'm you.